Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Die in Australië is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een Nederlander... die gezocht werd voor de moord op een vrouw van 21. Zij werd dood op de wc gevonden van de chique school waar de twee allebei werkten... Ze zouden een korte relatie met elkaar hebben gehad. En na die moord begon de politie een grote zoekactie naar de man. En nu hebben ze dus een lichaam ontdekt, vertelt correspondent Maaike Weijers. Hij is uh, gevonden onderaan uh, een klif aan de kust van Sydney in de chique buurt clues. Hij heeft waarschijnlijk, uh, als hij het is, uh, zelfmoord gepleegd. Dat is het vermoeden. Ja, er wordt nog onderzocht of het echt om de gezochte Nederlander gaat. En denk je zelf aan zelfdoding of ken je iemand waar je je zorgen om maakt? Bel dan 1 in 3 of ga naar 1 in 3 Rusland wil een recordbedrag uitgeven aan defensie. En de eerste stap daarvoor is al gezet. Het gaat omgerekend om 109 miljard euro. Met dat geld moeten onder meer wapenfabrieken op volle toeren gaan draaien. En er moeten mensen worden geronseld voor de oorlog tegen Oekraïne, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nou, de belangrijkste conclusie die je hierin kunt verbinden is dat, dat dit een duidelijk signaal is dat Rusland inzet op een, een langdurige strijd in Oekraïne. Uh, en dat het daar ja, bereid is alle mogelijke middelen in te steken. Het voorstel moet nog wel door een paar stemmingen komen... voordat Poetin een krabbel onder mag zetten. De Tweede Kamer is begonnen aan het verkiezingsreces. Dat is de tijd waarin alle politieke partijen de handen vrij hebben om campagne te voeren. Over 26 dagen, op woensdag 22 november, dan kunnen we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En lekker op vakantie naar Japan, ja, dan hoop ik dat je goed bent in plannen... want er dreigt een tekort aan reisgidsen in dat land... Sinds een jaar mogen buitenlandse toeristen weer het land in. En dat doen ze ook massaal. En die willen ook allemaal een gids natuurlijk. Tour operators moeten nu al klanten weigeren. En deze Nederlandse gids in Japan heeft al wel een oplossing. In de winter valt het wel mee. Dus um, als mensen misschien ook iets meer nog in de winter zouden naar Japan zouden komen. Eigenlijk een heel fijn seizoen. Dan zou het veel makkelijker zijn. Het is het veel makkelijker voor ze om een gids te krijgen. En de toerismebranche is er wel blij mee. Want daar ging het tijdens corona helemaal niet lekker mee. En dan nog het weer bewolkt.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 Morgen hè. Nee, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen overnieuw. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb Roy weer aan de telefoon en uh, welkom. Uh, nee, eerste jingle. Oh, eerste jingle. Oh, oh kut. Wie? Ja. Sorry. Nou, we beginnen overnieuw. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Oh ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Wie komt-ie? 1, twee, drie. Hé Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou Roy, vertel. Goedemorgen, middag. Goedemiddag, ja. Hallo allemaal. Hallo. Ja, wat er allemaal uh, gebeurd is in Zandvoort de afgelopen week, um, of gaat gebeuren, dat is, uh, er zijn toch wel wat berichten gekomen hoor. Uh, nou ja, ik hing. Uh, even kijken. Ik uh, hing de telefoon op en uh, vorige week. En toen kwam er in ieder geval er in ieder geval uh, veel uh, leuke dingen binnen. Sowieso, uh, aankomend uh, weekend is het natuurlijk Halloween. En uh, Samfad oh, yeah. heeft zijn eigen, eigen parade. Dat is 28 oktober. Vanaf 8 uur kan iedereen verzamelen. Bij het station Splein. En daar zal een optocht uh, plaats, uh, plaats gaan vinden. En uh, deze optocht uh, wordt uh, georganiseerd door diverse bewoners uh, uit, uh, uit ons dorp. Dus dat is heel erg uh, uh, leuk. En het, de optocht zal eindigen in ieder geval bij het gasthuis Splein. En in ieder geval door de Kerkstraat uh, lopen en de Altstraat en uh, de ingenieur, ingenieur uh, Kunderstraat. En de kosforo Dorsplein. En uiteindelijk op het Gassersplein. Dus, uh, oh, dus dat is okay. wel wat leuk. En, uh, en allemaal het, een kaarsje aan... meenemen? Huh? Ook oh, kaartje, lampjes, verkleed. Uh, iedereen wordt opgeroepen om te komen. En vooral natuurlijk verkleed en een beetje spooky. Dus dat is wel leuk. En aan het einde van deze tocht zal er uh, op het Gassersplein een feest losbarsten. Maar ook uh, bij het uh, café 4, café uh, Friends. Uh, daar uh, zijn ook allemaal van die... Ja, Halloween Parties. Oh ja, okay, nou, leuk. leuk. Ja, ja. En dat is allemaal initiatief van buurtbewoners zelf. Is dat nou zaterdag of is het maandag? Uh, zaterdag. Zaterdag, oké. Okay. Okay. Dus morgenavond, ja. Oké. Okay. Ja, morgenavond inderdaad. <laughs> Verder uh, is er uh, van de week uh, iemand aan het vissen geweest en uh, vond uh, tussen de, de granalen een groot blot. Uh, die is gevonden uh, Het is een bijzonder bot. En daar hebben wij een verslag over gemaakt. En die is te lezen op sandfordensite.nl. <laughs> en uh, in ieder geval, wat wel leuk is te deze familie is met bijvoorbeeld naar Naturalis gegaan. Ja. En uh, zij hebben helemaal omgeschreven wat verbod was. Dus uh, okay. kijk gewoon op de website en dan weet je precies wat verbod is. Ja, spannend. Ja, dat is mooi. Ja, het was spannend, ja. <laughs> Moet je het een beetje spannend maken. Hè. <laughs> ja. Uh, daar, daarnaast wordt er. Uh, wordt er volgend jaar een uh, nieuwe gemeentesecretaris uh, ge... ja. is er benoemd. En um, deze gemeentesecretaris um, ja, die heet Christine van Eijk. En ze uh, is uh, gisterochtend benoemd, uh, door het, of benoemd door het college van burgemeesters en wethouders. Uh, en uh, deze Christine gaat er per 1 januari beginnen volgend jaar. En uh, ja, Zij uh, volgt de huidige secretaris... Uh... Ja, oké. Okay. Ja, oh. Oké, okay. okay. ja, ja, ja, wil ja. je nou ja. ook weten wie ik hier zie is? Allemaal omgeschreven bij Ehm um, Nou ja, ik uh, kwam... Uh, ik uh, was van de week even bij Plus. aan het uh, filmen. Uh, daar is een leuke expositie. Uh, expositie Le Lang leven de Kunst. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk een project ontstaan door om mensen te verbinden, net als wat wij hebben gedaan in de buurt van de site, uh, ja was het ook zo dat uh, ja dat uh, dat het uh, ja dat het verbonden werd uh, door uh, ja door uh, door kunst en uh, zij hebben daardoor diverse workshops uh, door uh, door leuke kunstenaars uit Zandvoort. Uh, hebben ze daar een kunstproject gestart... en zijn daar heel veel mooie kunstwerken uitgekomen. Van mozaïek tot schilderijen. En um, we hebben een item over gemaakt... Uh, in videovorm. En deze is, is uh, op uh, YouTube te zien... of op onze website of op onze Facebookpagina. En het item heet... Uh, Langlevende kunst. Uh, expositie verbindt gemeenschap. Dus als je dat item wilt bekijken... dan uh, kan dat uh, op ja. onze ja. pagina... En anders wordt hij ook elke wel, komende dagen nog uitgezonden op ZFM TV, uh, om, uh, om vijf uur. Oké, okay, nou. Oh, dat doen jullie ook. Oké, okay, leuk. Af en toe ja. stiekem. Hebben we niet gehoord. Nee. Verder hebben we uh, natuurlijk de ondernemers van de jaarverkiezing, waar we het vorige week al hebben gehad, die op 17... Uh, uh, nove of, uh, ja, november gaat plaatsvinden. Uh, ja. En, um, Ja, iedereen is natuurlijk van harte welkom daar in de haven van Zandvoort. Uh, maar de ondernemers waarop gekozen kon worden, is. Uh, of in ieder van de, de stembus om te kiezen, is gesloten. En nu zijn de eerste ondernemers. Of de uh, tien ondernemers bekend die genomineerd zijn als ondernemer van het jaar. Of gasvrije ondernemer, kon je dit jaar kiezen. En, um, Ja, wat. Uh, want nu is het niet meer in categorieën, maar echt in, uh, ja, in, uh, in, in één gedaan als gastvrij ondernemers. En ik neem ze even door: Dat zijn Andrea, uh, het Italiaanse restaurant, Beach Cup Team, Blue Zone, Espresso, de C. Mimin, Griekse restaurant, Xenia, Hotel Faber, Hotel Paradise, uh, Rabble uh, Café bij het LDC, uh, Rosamarkt. Uh, in Zandvoort Nieuw-Noord, dat is het kleine uh, buitenlandse supermarktje. En de local bistro. En uh, ja, er kan tot 12 november gestemd worden uh, via, uh, via de link. Die staat ook op zandvoortdesign.nl of gewoon zandvoortsecourant.nl, want zij zijn medeorganisator... van dit mooie evenement. Als we het toch over ondernemers uh, of over prijzen hebben, dan nee. um, gaat ook uh, een. De, de, de burgemeester uh, Niek Meijer... vrijwilligersprijs gaat weer uitgereikt uh, oh ja. worden. En daar zijn ze, mensen, zijn ze op zoek uh, naar in ieder voor mensen die, uh, dat, uh, waar die uh, mensen die weten dat ze, of zij iemand iets uh, gunnen, of deze prijs gunnen. Ja, okay. Dat moet het zomaar uit mijn woorden. Uh, <lacht> ja, um, um, dus gun jij een organisatie of een persoon die vrijwilligerswerk doet of een vrijwilligersorganisatie deze prijs, dan kan je een e-mailtje sturen en het e-mailtje is een beetje gekropt, of e-mailadres e is een beetje gekropt in de tekst, dus ik moet even kijken hoe, wat voor e-mailadres het ook weer uh, was. Uit mijn hoofd is het burgemeesterniekmeijerprijs at, at uh, gmail.com en ja, uh, ja. via dat e-mailadres uh, kan je in ieder geval reageren. En dan uh, moet je vooral de uh, uh, Niek 2023 uh, als kop schrijven en dan uh, uiteindelijk uh, uh, ja, oké okay. Dus het mag ook een, uh, een uh, vereniging zijn? Het hoeft niet in een persoon te zijn? Uh, nee, het mag ook een vereniging zijn. Okay. En dan uh, moet het allemaal goed komen. Ja. Uh, maar stem vooral, uh, stem vooral op het buurtwerk, zou ik zeggen. <laughs> zou ik maar doen. Um, ja. ja. <laughs> Uh, maar in ieder geval... Uh, ja, hartstikke leuk. Uh, een prijs waar... de oh, ja, vrijwilligers, ja, vrijwilligers in Zandvoort... toch uh, flink... Uh, ja, flink... Uh, ja. ja. We hebben kansen. natuurlijk dat vrijwilligersfeest hè, binnenkort. Ja, die, het, het, het, dat wilde dus zeggen. Tijdens het, ja. het vrijwilligersfeest... wordt deze prijs uitgereikt. Oh, vandaar. Oké, okay, ah, okay. leuk. Ja, leuk. Ja. Dus dat, dat, dat is wel leuk. En ik wil ondertussen even het e mailadres checken. Het lijkt erop dat mijn collega... En gewoon vergeten nou te dus melden in het artikel. Dus oh, dat is nou. een, een, een minpuntje. Nee, nee, nee, nee. Een nee. verbeterpuntje. Een verbeterpuntje, inderdaad. Nee, een minpunt hebben we niet. We nee. een pluspunt, hè? Alleen ja. een um, ja. pluspunt, ja. Het is vrijwilligers. Ja? Uh, het klopt niet. Ik heb een ander e-mailadres, maar dat maakt niet uit. Zet hem maar gewoon punten. erin, at dan... ik. Ja. Ja. En dan komt het allemaal goed. Denk het ook wel, ja. Ja. Ja. ja. mooi. Nou. En komende week komt er dan nog iets speciaals, iets spannends? Um, nou ja, er komt genoeg. Uh, ik moet me verbeteren, dus het is wel niet mijn uh, reis, etje, okay. En niet de vrijwilligersstand. Dat is het, uh, natuurlijk het e-mailadres om je aan te melden als vrijwilligersorganisatie. Met je vrijwilligers die op 9, uh, ja. Ja, 9 december gaat plaatsvinden... En welke locatie, hoe en wat. Dat horen we allemaal nog. Ja, uh, tot slot, sorry hoor, ik heb nog één bericht. Ja, ga je. En dan gaan we even door naar de agenda. En uh, dat is uh, dat uh, Zandvoort Kies weer terug kon, actief gaat uh, zijn. tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, er zal sowieso in samenwerking met ZFM en Zandvoort is een radioprogramma gemaakt worden. Op. Uh, op, in ieder geval op een datum. tijdens Goedemorgen Zandvoort. En uh, dat, is, dat gaat een uitzending worden met een, met een debat en uh, een leuke item. En deze uitzending zal 18 november plaatsvinden in de En iedereen is daar van harte welkom nou, om 10 uur. Ja, ja. Het, uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort. Ja. Uh, ja, Zandvoort Kies is een samenvoegsel tussen de ZC ZFM en Zandvoort Inside -E Om uh, te verbinden met uh, het uh, laatste nieuws rondom de verkiezingen. te ontstaan tijdens, uh, tijdens uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Maar uh, we hebben nu besloten om ook weer actief te zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Op deze website, zandvoortverkiezingen.nl, kan je alle informatie vinden rondom uh, de verkiezingen, de stembussen en de reportages en artikelen die over de Tweede Kamerverkiezingen zijn geplaatst bij Zandvoortse uh, Media. Oké, okay. ja, hoi. Nou, dan gaan we even naar de evenementen. Ik had natuurlijk al gezegd, hè, uh, uh, morgen is natuurlijk de Halloween party. Ja. Verder... Uh, had je vandaag, of heb je vandaag om 1 uur uh, live muziek uh, bij, en een korte quiz bij uh, de Blauwe Trem? Daar is nog iedereen van harte welkom. Ja, um, ja, ja. Verder heb je hebben we nog uh, de expositie, die zeker te zien, nog steeds, zeker te zien is in het Zandvoet Museum, de Zeeschilders. Uh, mm -hmm. uh, die is in ieder geval tot uh, 7 januari uh, te zien. Schaf dus vooral kijken, zou ik zeggen. Uh, verder heb, hebben we. Vanaf 8 uur natuurlijk Halloween party bij, uh, bij Café 4. Vanaf 8 uur hebben we de Halloween party bij Café Friends en wij drapen van Zandvoort vanaf 8 uur. Uh, 31 oktober hebben we Brein uh, Breinplein. En dat is muziek in is Goed voor het Brein. Een, een activiteit rondom het brein. Van, uh, van 7 uur tot, uh, tot 9 uur in pluspunt. Uh, ...vindt vooral op onze website de evenementenkalender... ...waar ook alles beschreven staat. En wat ik ook een bijzonder vind... ...dat is op 4 november... ...zal er een Elstede strandtocht plaatsvinden. <güls> en deze is door de KNWF <güls> georganiseerd... Uh, ...door de kankerbestrijding... ...en uh, uh, uh, uh, ja. uh, uh, uh, de hersenstichting. Dus, uh, yeah, kom, Die zoeken uh, uh, nog sponsors trouwens. Die zoeken nog sponsors, dus ja. ga vooral uh, naar hun naar een, uh, een website en dan komt het uh, helemaal goed. Ja. ja. Nou, mooi. Dus dat was hem weer voor deze week. Nou, geweldig. Hartstikke bedankt weer. Ja, graag gedaan. En we spreken elkaar volgende week weer. Ja, ja, ik ben er zelf niet, maar uh, uh, Marja is natuurlijk ons weer de vertrouwde achter de knoppen en achter de microfoon. Dus het moet allemaal goed komen. ja. Wij zijn er weer. Ja, bedankt. Ja, Tot ziens. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Hey, Roy. hoi. Hoi, Nou. Dat was Roy. En wat gaan wij nog vandaag doen? Qua <laughs> <Ja. laughs> muziek gaan we uh, teamsongs doen. Ik, uh, we gaan eerst beginnen met wat teamsongs van series. En dan mag jij raaien welke welke <laughs> Oké, okay, dat wordt leuk. Ja, ja, ja. En dan... Um, Bonanza. Bonanza. Nee, daar beginnen we niet meer. Ah, we beginnen met mis. deze. Kijk of je het ruikt. Schiebertje. <laughs> daar komt Schiebertje. Daar komt Schiebertje. Onze Schiebert met zijn ingeduncte woens. Daar komt Schiebertje. Daar komt Schiebertje.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 Ja, Marcel. Je bent ja, er weer. Ja, we ja. zijn we weer. Yes. Even over je intro. Je noemt daar het nummer 666. Ja. Het duivelse nummer, is dat hard rock? Ja. Ja, ja? ja? ja dat is van uh, Iron Maiden. Ja, oké. Okay. The number of the beast. Heb <laughs> je <ik wat> gehoord? Nee. <laughs> hey. Nee, het nummer niet. Moet je nou... maar eens even luisteren. Ja? Dat is een klassieker. Ja. Een klassieker, oké. Okay. Dat is wel een hele oude. 84. Kom op. 84, ja, toen was ik ja. niet gezegd, nee. <laughs> oud zijn we niet. <laughs> nou, we konden nog wel dactari herkennen, dus ja, wat dat betreft. Ja. <laughs> een Swiebertje, ja, wie kent Swiebertje niet? Ja, jij niet, denk ik. Ik ja, dat heb was weer veel. voor mijn tijd. Ja, ja. Een zwiebertje wel, maar... <laughs> nooit gekeken. No? het Swiebertje-effect, ken je dat ook niet? Sorry? Het Swiebertje-effect. Het Swiebertje effect. Ja? Ik heb nou, daar misschien nee. wel eens van gehoord, maar nee. Ik zou nee, ik zo het. even niet ja, te. jij dat ook niet Pim. Nee, dat ik is van Joop Doderen. Joop Doderen was zo bekend van Zwiebertje. Ja, ja, ja. Dat, en het was eigenlijk een hele serieuze acteur. Dat hij kon nooit meer hamlet spelen. Daar werd hij niet meer voor gevraagd. omdat Hij ja, zo geassocieerd met Cibertje. Siebertje. Met Siebertje, dat Siebertje is dat, uh, ja, oké. Okay. Ja. Ik wist alleen niet dat het zo uh, genoemd werd. Het Siebertje. Nee, dat is het Siebertje-effect, ja. Ah, we lachen. Ja, Niemand geleerd. Het is <laughs> ja, dus wel leuk om al die What uh, Yous te horen, moet ik zeggen. Ik vond het een leuk thema van jullie. Ja, toch? <laughs> ja, zeker. Ja. Nou, zometeen komt nog een keer Bonanza, want uh, Pim heeft hem gemist. Ja, ik was even oh. het aanzetten. Ja, hoort erbij. Ah, ja, ja. Die komt Ik zo nog een keer. Maar goed, nou, vertel. Uh, ja, ja nee, uh, nee, zoals jullie uh, hadden gehoord, had ik natuurlijk afgelopen week een interview uh, met ja. de band. Dat was hartstikke leuk, daar mag ik het nog even over hebben. Uh, nee, die band was uh, aangenaam verrast uh, doordat ik ook een, uh, een taart met hun. Uh, Album, oh, zeg doen, maar. Uh, ja. Ja, Echt waar. Die, uh, hadden, <laughs> die dat hadden ze niet aanzien komen. Dat vonden ze superleuk. En ze zagen er zelfs potentiële merchandise in. Uh, dus uh, nee, dat was zeer geslaagd. En ze vonden hem ook hartstikke lekker. Dat is ook wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja, Zelfgemaakt. Zelf. Uh, zelf nee, Nee, nee. Nee, Dankzij kan je dat niet? Hema, de grote warenhuis, dit antwoord. <laughs> ik kan helaas geen taart bakken, nee. <laughs> dat dus laat ik aan mijn vrouw over, die is er wat beter. Is. Okay, ja. Maar nee, ze waren super enthousiast. Ze hebben alle antwoorden gegeven op mijn vragen die ik stelde over de band zelf... hun individuele taken, het debuutalbum of debuut EP eigenlijk. Dat is een kort albumpje, mini-album zeg maar. En het, natuurlijk het nieuwe album dat uh, vandaag is uitgekomen, Lunar. Ah, okay. En dat doen ze vanavond uh, middels een, uh, een release party in het uh, poppodium C-Punt voor Ren de Duiker. Daar gaan wij ook heen vanavond. En dus, ja, het is een, een hoofddorp uh, een... hè, de ja. Duiker. Ja, een ja. hoofddorp. Ja. Dus ja. Ze hebben dat nou veranderd naar C-Punt, een beetje een aparte naam. En daar komen twee bandjes tussen Van vanaf één bandje vooraf... ...en natuurlijk Solar Cycle zelf... Uh, ...die gaan een hele album spelen... Uh, ...van begin tot eind... ...en uh, ja, ze hebben nog een paar verrassingen in petto... ...dus ik ben benieuwd, we gaan het meemaken... ...ja, zeker... Uh, ...ja, dat, uh, dat was wat dat betreft... Uh, ...afgelopen maandag... ...komende maandag... Uh, nou, ...met mijn collega aan het uh, stokje over... Uh, ...met uh, Play It Loud Underground... ...mijn collega Ben van Rode... Ja. ...gaat het presenteren... Uh, volledig in het teken van Halloween, hoe kan het ook anders. Uh, gaat hij allemaal nummers draaien die daar een beetje aangelinkt zijn. Dus uh, creepy uh, yeah. songs. titels <laughs> en soms, Ja, dus uh, ja, verwacht weer een, een lekker portie Extreme Black en Death Metal. Dat is wat hij eigenlijk altijd draait. Het uh, hele harde werk. Vandaar de naam Play It Loud Underground. Ja. Dat is voor de fans <laughs> uh, yeah. die daarvan houden. Tune in maandag 30 oktober. Weer vanaf 9 uur te horen uiteraard. En uh, ik sta achter de kloppen. En ik uh, zal te horen zijn uh, uh, gedurende de metal en uh, concertagenda. Oké, dat dat die ik uh, ja. wekelijks ga brengen. Dus, Bijzondere uitdaging. Uh, ja, ja, zeker. Ik ben benieuwd. Uh, ik heb de playlist doorgestuurd gekregen, zuster van hem, en uh, het ziet er uh, weer lekker uh, heavy <laughs> uit allemaal. Dus en al beginnen jullie mee? Dat zag ik voorbij komen. <laughs> uh, ik heb de playlist nog niet helemaal in me opgenomen, maar nee. Uh, nee, er daar komt wel uh, wat extra's ja. uh, okay. voorbij. Ja. Ik zag Venom ja. sowieso. Dat is een uh, oude band uit de jaren tachtig wordt gezien als een van de eerste black metal bands. En uh, ja, dat wat het, uh, heb ik tot nog toe een beetje in me opgenomen. Ik moet hem nog verder even bestuderen, maar het ja, komt goed. Ja. Hij verzorgt de muziek en ik, uh, ik zorg dat het gedraaid wordt. Ik heb ja. uh, laatst nog zitten denken waarom is Led Zeppelin eigenlijk uh, ja, de start van de hard rock. Waarom wordt het zo genoemd? Ik vind dat Zeppelin ze niet echt een hardrock uh, band. Eigenlijk. Nee, ja, ze waren de, samen met uh, Black Sabbath en Deep Purple de eerste de grote drie, zeg maar. De, ja. de Holy Trinity of uh, hardrock metal. Die worden gezien als de grondleggers van de heavy metal. En heel veel bands van nu zijn uh, door hun geïnspireerd okay. en beïnvloed. Dus uh, vandaar uh, dat zij worden gezien als uh, de pioniers ook. Ja, ja, ja. Ah. Ik heb ze natuurlijk ook gedraaid in, uh, in een van mijn eerste uitzendingen ja, van de, de History of Heavy Metal. Uh, maar zelfs Jimi Hendrix uh, en Cream zijn ook uh, voorlopers Cream? van de Heavy Metal. Ja, zelfs Cream. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik had ah, nee. ja. nee. het niet verwacht. Nee. Het is het niet, maar... Ja, veel bands zijn dus toch schijnbaar door ze geïnspireerd. Dus, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En Jimi Hendrix natuurlijk vanwege het gitaarspel. Ja, de manier ja. waarop hij ja. speelde vroeger natuurlijk. Ja, in, ja. Het was best wel heavy voor die tijd natuurlijk ook. Ja. Uh, dus, uh, en zo zijn er nog meer, de Kinks zelfs, uh, dat is ook uh, een van de voorlopers, vooral uh, met You de really Got Me. Uh, ja, daar dat kun je nummer, alles wel uh, noemen natuurlijk. Ja. Yeah. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, ze zijn, uh, wel, waren al een van de meest uh, uh, voorlopende acts van die tijd, ja. uh, die uh, redelijk stevige muziek maakten. Ook The uh, Who maakte nummers, die dan weer van grote invloed ja, ja. waren op de, ja. de punk scene, zeg maar. ja. ja. ja. Dus ja, zo haalde de metal uh, toch een hoop uh, inspiratie uit dat soort bandjes uit de jaren 60 en 70. En het begon ja. eigenlijk nog veel verder terug in de jaren 50. Uh, ik geloof Robert Johnson, de bluesgitarist, uh, was een van de eerste die ja. uh, van grote invloed was. Die grote, ja, dat was gewoon lekkere, stevige bluesrock maakte destijds. Ja. Was voor die tijd heel, heel hard. ook Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, zo kan je het helemaal terugvoeren. Leuk, ja. Ja, je ja. kan het helemaal terugvoeren. Ik heb het ja. allemaal behandeld in uh, ja. de voorlopers ja. de vorig, vorig jaar met mijn History of Metal ja. Ja, je uitzending. Of dit jaar trouwens nog. De Mars herhalen Begin ze dit jaar. ook. Ik zou het Mars herhalen dan. Hè? Ja, misschien doe ik dat ook nog wel eens. Uh, Zandvoort een, een beetje opvoeden. Zandvoort hmm? be <laughs> een ja. beetje opvoeden. Ja. Ja, echt hè. <laughs> nou ja, ze kunnen het altijd nog terugluisteren via de archieven ja. van ZTVM. Daar staan ze allemaal op. Dus ja. uh, mochten ze naar aanleiding van deze uitzending uh, weer geïnteresseerd zijn om terug te luisteren, dat kan. Vanaf uh, begin januari had ik het tot uh, uh, halverwege juni of geloof ik de eerste week van juni. Ik weet niet meer exact. Ik had natuurlijk een beetje uitloop uh, in verband met vakantie. Een uh, ja, ja. mm -hmm. interview met Allergy destijds. Dus het uh, werd wat uh, later dan gepland, maar... Het uh, was een halfjarige uh, uitzending uh, reeks, dus 21 oh. uitzendingen in totaal had ik daarover. Met elk uh, subgenre van metal heb ik behandeld, van begin tot eind. Nou, oké. Okay. Dus, maar uh, de ja. oude uh, zfm uh, uitzendingen zijn een beetje moeilijk terug te vinden hoor, sommige. Ja, je moet, je moet wel uh, ver, ver terugzoeken. Ik weet niet of de pagina een, uh, een zoekfunctie heeft dat je op datum kunt zoeken. Maar, nee, maar ik moest wezen, ook destijds ja. heel ver scrollen om ze te downloaden, zeg maar, van ja. het internet te halen. Ja. Dus uh, dat was wel even wat werk. Maar ik heb ze allemaal bewaard, ook op uh, mijn ah, telefoon okay. uh, en ja. op uh, Marder Ik bewaar ja. alle uitzendingen die ik gedaan heb. Dus. Ja, tuurlijk. Okay. Ja. Ja. Voor het nageslacht. Ja. Ja. Leuk. Tuurlijk, ja. En hey, uh, nou, veel uh, succes uh, aanstaande maandag. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Ik moet trouwens nog even terugkomen. Het album van Iron Man kwam niet uit 84, maar 82. Oh, al. Ja, nee, <laughs> nog ouder <zelf. laughs> Dus ja, dat is ik dat jullie het niet, uh, <laughs> niet kennen, want het is nog ouder. Nou er gaan, ja, ga <laughs> je. Ik je, was in de volgende stelling 84, maar dat er niet, dacht ik, achteraf. Nee, dat moet ja. 82 zijn, natuurlijk. Dus, uh, nee. Maar luister dat nummer zeker weten. Dat, Hoe heet het uh, nummer? Ik ken de nummer. Number of the Beast. Number nou, of the, the ball, Beast. Six, gaan zo even draaien. En okay, hartstikke ja. bedankt. Uh, Oké, okay. okay, jullie bedankt. Hey, hoi, doei, hoi. Marcel. Tot volgende week. Doei, doei, doei. doei. Hoi. Nou, dat was Marcel. Dus, uh, nou, ik zal nog één keer. Uh, we gaan weer verder met ons quizje. Ja. Dus de volgende is Bonanza. Ik had uh, toen net na Swiebertje... had ik de team van de Hil Hilbillers. Beverly Hilbillers. Ja. ja. Ken je ja. die nog? Ja, die ken ik okay, nog. Oké, ja. Bovenop die auto, die oma. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ik doe nu nog één keer Bonanza. Dus die weet je inmiddels. Ja. En dan de volgende mag je weer rijden. Gelukkig. Oké. Okay. <laughs>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 No, people are all the same. You wanna go where everybody knows your name? Nou, oh, die wist ik hoor. Dat is uh, Cheers natuurlijk, hè? Je wist hem niet. Cheers. En de voor Bonanza volgens mij. Ja, Hoeveel nou, daarnaast Straks heb ik weer een moeilijke voor je. Oh, moeilijker. moeilijke. Mm -hmm. ja, nou, cheers kan me wel moeilijk. erin, want die, die, die, die, die tweede barman dat was een beetje zullig type. Hè? Ja. Maar dat is wel een heel grote uh, filmstel geworden. Ja. Ja. Hoe heet hij ook alweer? Ja, dat weet ik ook niet meer. <laughs> dat is ook alweer een tijd geleden... <laughs> Uit 82. We gaan terug naar 82 op uh, advies van uh, Marcel. Yep. Uh, hier komt Iron Man met The Number of the Beast. Oh you, oh Earth, For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a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 Te waard Om op YouTube eens te kijken, want een videoclip is ook heel erg leuk. Ja, erg leuk, ja. Daarbij, ja. En dan wou ik eens een beetje als tegenhanger iets van de Bonze Dog Dooda-band draaien. Oké. Okay. Ja? Ja. But I can't help the way I feel when I'm walking out with you Hello Mabel, are you able to come out today? It's a lovely day Won't you come and play? Hello Mabel, if you're able Slip out on your own And lose your chaperone Cause we wanna be alone People may say It will never do, but I can't help the way I feel when I'm walking out with you. Hello, Mabel, if you're able, say, Oh, come, please do for an hour or two. You know, I love you. With you hey, Oh Mabel, if you're able, slip out on your own. dat over uh, Mabel Wissersmith? <laughs> nee, dat is voor die tijd. <laughs> If you're able. Maar een leuke muziek, hè? Dat is ja, een toch? Beetje, ja. Ook cabaretske muziek, dus. Ja. Uh, ook inleiding voor, voor het volgende, waarin we veel uh, liedje gaan, gaan doen, we hè? Veel ja. doen. Ja, gaan we veel cabaretliedjes doen. Ja. Ik heb eerst nog een. Uh, een rademaar? Een rademaar voor je. <coughs> nou, laat maar horen. Lassie. <laughs> starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost as Timmy, and of course, Lassie. Oh, how is it? Yeah, all oh, okay, okay. With the man and the person. Yeah, yeah.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 Mr. Ed. Mr. Ed, yeah. <laughs>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 will no, talk his voice, his horse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this. I am Mr. Ed. Geweldig, ja. ja. hè? Ja, <laughs> ja dus het was Lassie, uh, Mary and Your Children. Ja, uh, Miami Five. Miami Five en Mr. Ed, ja. En Mr. Ed. God, die was niet eens op de Nederlandse televisie, die was toch volgens mij op... Uh... Nee, nee, was wel degelijk op de Nederlandse televisie. Nee, die was op, uh, uh, op de SoC-zender. Ja? Ja, daar heb ik hem als eerste gezien volgens mij. Ah, niet Veronica, maar ooit die andere. De Tros was dat dan? We zien toch als je naar de zee kijkt uh, ook nog zo'n uh, uh, eiland. FM, ze. Uh, ik, ik weet niet welke dat was. Volgens mij, de tross zat, uh, zat ook op een eiland... voordat hij uh, lag aan werd. Nee, volgens mij niet, hoor. Huh? Oké, okay. nee, zo zie je maar. Uh. Ik zal het eens opzoeken. <laughs> maar ik weet het niet. Ik, ik ken Mr. Ed alleen van de televisie. Ik was nog heel jong, joh. Ja, ja klopt. Het is nog, ja. nog piep. Dat is nog een kuikentje. Oeh, kan dat? <laughs> ja, ach. Moeten we Thunderbirds ja. afspelen? Oh, ja. moet jij raden? die moet ik raden. Ja. <laughs> Volgens mij is het de Thunderbirds. <laughs> Four, three, two, one. Thunderbirds are go! Yeah. De birds. Ja, nou, goed. Welke is deze? Five. Four. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together, hooky, the Adams family. Of family. Their houses <laughs> and a family house is in museum. When people come to see them, they really are a scream, the Adams family. Neat. Sweet.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 ook zomaar nee nee? een Australische zee oh het spring <laughs> <laughs> een springbeek oh wel een kakao het is heel ja Skippy Skippy, Skippy ja. <laughs> Goodbye, boys. Yeah. Oh, you can it Flintstones. Flintstones, meet the Flintstones. They're the Martin family. From the town of Bedrock, they're a place right out of kids' story. Let's ride with the family dynasty, Through the courtesy of friends and be. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time. Nou, ook een leuke. Ja. ja, toch? De K, ja. Dus, uh, de Flintstones en de Iphenoe nu... vond ik ook al wel leuk, inderdaad. Ja. Dat was nog de Engelse Iveno, hè? niet ja, uh, de ja. Nederlandse. Nee. Want ik ben niet eens aan de films toegekomen. Nou, we hebben nog tijd. Hebben nog een niet uur. niet zoveel. <laughs> nou, we gaan twee uur gewoon door. Ik vind het wel leuk. Hè? Ja, doen we, de, de, de, de andere, doen we een andere De rom. Uh, ja. Ja. Later in het uh, We hebben programma. tijd genoeg, ja. Ik, uh... Ja, want... Nou, leuk. <laughs> <er> nog, <laughs> dus. nog een paar doen? Ja, doe maar. We hebben nog okay. uh, hoeveel minuten? Nog vier minuten? Even kijken, nog uh, twee minuten. Maar tijd zat. Ja. <laughs> Deze. <coughs> Flipper. paar seconden. Nou, dat Deze, even zeggen. Mensen uh, ook moeten zoeken naar Okkie seizoen 1, op uh, YouTube. Okkie Troy O-K-K-I-E, T-R-O-O-Y. Dat was een van de eerste Nederlandse series, Okkie ah, oké. Okay. Ga kijken. Heb jij, ken je okay. dat? Ik ken Okkie ken ik, ja. Ja, ja. He, dat hij ja. heeft zo'n koffertje en dat hij open doet. Ja. Het, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja.